10 uur, Renate Evers met het NOS Journaal. In Heerlen moet winkelcentrum het loon helemaal dicht... omdat de parkeergarage aan het verzakken is. gisteren werden al tien van de 50 winkels ontruimd. Nu moet het hele centrum dicht. Dat wordt op dit moment bekendgemaakt op een persconferentie. De problemen zijn ontstaan in de parkeergarage onder het winkelcentrum. Daar werden anderhalve maand geleden stutten geplaatst... omdat er scheuren in de pilaren waren ontdekt. Maar volgens inspecteurs zakken de stutten mee met de rest van het gebouw.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 Het weer, op veel plaatsen regent het. De temperatuur daalt vannacht tot zo'n van 6 graden. Morgen wordt het geleidelijk droog en klaart het op. Wel vallen er een paar buien. En de middagtemperatuur ligt rond 10 graden. Dit was het NOS Journaal. Aan verkeersinformatie Bij Rotterdam is een ongeluk gebeurd op de A20 van Hoek van Holland. Tussen Knoop het en Spaanse Polder staat 3 kilometer file. Twee rijstroken zijn daar dicht. Op de A28 Utrecht richting Amersfoort staat tussen Afrit en Dolder en Afrit Maren een file van 3 kilometer. Na een hevige regenbui ligt daar veel water op de weg. De rechte rijstrook is dicht. Promovendum vindt dat je mensen vrij moet laten in de keuze voor een ziekenhuis.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 Langs de lijn met Jeroen Stomborst. Goedenavond. FC Twente gaat als eerste door naar de knockoutfase fase van de Europa League. Thuis werd Fulham met 1-0 verslagen. Nu is het wachten op de tegenstander in de knockoutronde. Wout Brama is er nog niet mee bezig. Ik heb ook geen idee wie er eigenlijk allemaal in zitten. Dat, dat, dat, dat zeg maar niet zo heel veel. Overigens nam Brian Ruiz afscheid van de Twente supporters vanavond. Sommigen raakten er helemaal van in de war. Dus ja, goed, waar hebben we het nu over? We hebben het nu over een speler die bij FC Groningen speelt. Ik ben assistentrainer. Ik, ik, ik, ik, ik weet niet wat, wat ik aan mijn mond moet. Uh, weet je wel? Geen idee. Juri <hiering> Mulder, zoals we hem kennen. Goed, we kijken vooruit naar het Open Nederlands kampioenschap zwemmen van dit weekend. Een sterk bezet toernooi, dat heeft de volgende reden. Nou, ik kan vormbehoud tonen en dan ben ik officieel geplaatst voor de Olympische Spelen. Het is echt een kwalificatiewedstrijd voor de Olympische Spelen. Om me te kwalificeren voor die uh, Spelen. En Dus uh, ja, dat is zeker niet onbelangrijk. Dat lijkt me ook niet. En de schaatstop verzamelt zich dit weekend in Heerenveen voor de Wereldbekerwedstrijden. Wouter Oldeheuvel, die vorige week de 1500 meter won, is er ook. Kijk eens, schaats, omdat het ook heel. heel Mooi vind. En vooral trainen en het kapot gaan. De beste worden. Ja, dat streef je na. Hoe lang dat duurt, weet je. Wouter Oldeheuvel. Verder reageert de voorzitter van NOC NSF, André Bolhuis, op het nieuws van RTL. dat er geen meerderheid zou zijn in de Tweede Kamer voor de Spelen van 2028 in Nederland. We kijken vooruit naar de EK-loting van morgen. En we gaan het hebben over de nieuwe zwembakken. Tot 11 uur is dit langs de lijn. Ja, in de Europa League is FC Twente poolwinnaar geworden. De Enschedeers die waren al zeker van de volgende ronde. Ze wonnen vanavond met 1-0 van Fulham... en houden dus zo de Engelsen achter zich. Net als Wiesla Krakau en Odense. Frank Wiedaert bekeek voor ons de wedstrijd. Frank, goedenavond. Hi. Ja, uitstekende prestatie eigenlijk. Hè. Twente op die eerste plaats. Was de zegen zwaar bevochten vanavond? Nou, het was wel lastig in ieder geval. Ik zal niet zeggen zwaar bevochten. Want dan heb je eigenlijk ook een tegenstander nodig die vol voor de overwinning gaat. En dan wordt het een echt gevecht. Maar uh, het was in die zin zwaar bevochten. Dat uh, Twente de gebruikelijke muur tegenover zich vond in de grolsvest. En daardoorheen moest vechten. Dat duurde nogal lang. Maar vandaag lukte het. En dan heeft Twente het goed gedaan. En zo simpel is voetbal dan ook alweer. Als je wint heb je vrienden. Ja, euh, de hebben ze nodig. Hè? Maar uh, Fulham leunde achterover. Hoe komt dat wat zij wilden? Een goed resultaat. Althans. Daar hadden zij alleen maar baat bij bij een overwinning. In principe wel ja, maar ja, wat ze dan komen doen om, uh, om achterover te leunen... dat is de grote vraag. Daar verbaasde iedereen bij Twente zich ook over. En ze waren in de eerste helft ook duidelijk beducht... Voor, uh, dat het uh, strijdplan nog zou veranderen bij uh, Fulham. Dus ging het allemaal heel omzichtig en voorzichtig. En Fulham kreeg ook één hele grote kans om de score te openen. Maar uit alles bleek dat ze niet echt van plan waren om uh, bij Twente het spel te gaan maken. En reageren ze dus eigenlijk hetzelfde als heel veel ploegen die naar FC Twente komen. Vol ontzag. En ze trekken een muur op... En dan moet Wendt dat maar uitzoeken. Ja, maar het is toch volumes. Uh, je speelt in de Premier League, of ligt het er misschien aan? dat ze daar moeilijk hebben en uh, dat ze daar hun energie voor nodig hebben. Dat zou, dat zou een onderdeel kunnen zijn, maar voelen uh, me trad hier wel aan met uh, de best mogelijke elf op het veld in ieder geval. En dan verwacht je dat ze er wat van kunnen maken. Aan de andere kant kun je ook zeggen, het is maar de nummer 15. Ook al speelden ze afgelopen weekend 1-1 tegen Arsenal in de Premier League. En uh, hebben ze blijkbaar toch voluit uh, ontzag voor FC Twente. Dat zegt ook iets over de naam die FC Twente inmiddels heeft opgebouwd in Europa natuurlijk. Ja. Um, hoe gaat het nu verder? man Frank, want ze zijn Eerst in de pool de Enschedeers En dan tref je een wat makkelijkere tegenstander in de volgende ronde. Hoe gaat dat? Ja, het is wie of wat is natuurlijk allemaal nog niet bekend. Want er moet nog één wedstrijdje gespeeld worden. Twente moet nog naar Polen tegen Wiesla spelen. En uh, daar. In de andere pools komen natuurlijk ook nog tegenstanders die misschien wel misschien niet uh, gelood kunnen worden. Je kunt in ieder geval niet de besten die wegvallen uit de Champions League loten. Dat is ongeveer het voordeel dat je hebt. Je kunt alleen de slechtste nummers drie uh, loten. Of dat dan een heel groot voordeel is. Want dat zijn ook over het algemeen wel aardige ploegen. Maar uh, je zou bijvoorbeeld uh, Victoria Pielsen, een Tsjechische ploeg kunnen ja. loten. Nou, Dat zou wel aardig kunnen zijn als tegenstander. Daar hoeft Twente niet direct van de naam in ieder geval bang te worden. Nee. Nog één wedstrijd hè, voor de Twentenaren en dan zit de pool erop. Ja, dat is een ding dat zeker is en dat ze eerste worden ook. En dat is allemaal prettig, want daar was het ze uiteindelijk vandaag allemaal om te doen. Oké, okay, Frank Wilaars, dankjewel. Uh, we blijven nog even in NCD, want uh, onze uh, verslaggever Frank Wilaars pak zojuist met een van de middenvelders van Twente. Wout Brama, een helft lang voetballen tegen ja, acht, negen verdedigers. Het hangt er maar net vanaf waar je ze precies allemaal wilt neerzetten, op papier in ieder geval. Ja, Jullie hebben daar afgelopen weekend al tegen kunnen oefenen en dan ja, eigenlijk net zo moeilijk.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 Goed gespeeld en de tweede helft steeds met druk gehaald op de tegenstander. Wat ik knap vond en uh, nou goed is ook niet een misselijk ploegje natuurlijk voelen, maar uh, ik denk dat we het wel aardig gedaan hebben. Ja, want uh, voor de pauze wel uh, de bal in de ploeg gehouden en ja. geduldig gezocht, maar zo geduldig dat op een gegeven moment denkt iedereen: Ietsje hoger tempo ja. graag? Ja, nee, daar ben ik het wel mee eens. Iets te hoger tempo had inderdaad bij vlagen gekund. En dat is zo, kijk, als zij natuurlijk achter de bal blijven, dan wil je de bal in de ploeg houden omdat zij op die counter wachten. Dus je moet heel straffvuldig zijn en bal bezit. je wil zeker de ballen spelen. Ja, en dan komt natuurlijk niet altijd het uh, attractieve voetbal naar boven. Maar dat zeg ik daar heb je vaak ook twee ploegen voor nodig. En dat is natuurlijk lastig als, uh, als een tegenstander zo speelt. Maar ik denk dat we het wel aardig gedaan hebben. Uiteindelijk wel. Want je scoort, verdient. Want ja. uh, als er één ploeg verdiende te winnen, er was ook maar één ploeg die wilde voetballen vandaag. Ja, vond ik ook. En uh, hoe langer de wedstrijd duurde, hoe meer wij een overwicht kregen. Hoe meer we de bal uh, langer in de ploeg hielden, hoe meer druk we op hen uh, hielden. En uh, de tweede ballen waren veel al voor ons. En uh, ja, je zag eigenlijk dat zij er... Uh, sinds we achteruit liepen en dat we meer kansen kregen... meer richting de 16 uh, mogelijkheden uh, creëren. Ja, en is dus het wachten op een doelpunt. En gelukkig viel hij nog met Janko. Um, nou, is er nogal wat kritiek geweest de afgelopen weken... Uh, vanuit de omgeving van Twente. Pers, publiek, mensen waren ontevreden. Ja. Hoezeer helpt dit? Je begint al een beetje te, te grijnzen. Ja. Want afgelopen weekend was iedereen ontevreden. <laughs> Zelfde wedstrijd, ja. één goal. Wat is het verschil? Nou ja, dat we dus nu wel één goal maken en dat is... Uh, zo, zo dicht ligt het bij elkaar vaak. En, uh, het is natuurlijk heel makkel, makkelijk conclusies trekken als je 0-0 speelt tegen Vitesse. Maar als wij vandaag die goal niet hadden gemaakt, dan zegt iedereen misschien wel hetzelfde. En, uh, en op dit moment is het heel anders. En dan zeg je, ja, het is goed dat we geduldig zijn gebleven en dat we hebben gewacht op die goal. En, uh, ja, dat is altijd, uh, ik vind het altijd een beetje makkelijk om, om zo'n conclusies te trekken. En uh, ik doe daar ook niet aan mee. Maar je moet het nu ook laten zien in de competitie. Dat is dan de vervolgconclusie die hier getrokken wordt. Nou ja, het is wel duidelijk dat wij natuurlijk in de competitie te vaak... Uh, Punt hebben laten liggen en ook nog vaak onnodig. En uh, ja, dat is wel een, een, een bekend verhaal. Dus ja, dat willen we afgelopen zondag natuurlijk voorkomen. En uh, Utrecht is uiterst geen makkelijke wedstrijd. Maar ik denk dat we na deze dag wel met vertrouwen tegemoet kunnen zien. Je moet nog één wedstrijd in de pool spelen. Goed, je wordt eerste. Ja. Al wensen in gedachten voor wat betreft de volgende tegenstander? Nee, ik heb ook geen idee wie er eigenlijk allemaal in zit. Dat, uh, dat uh, zeg maar niet zo heel veel. Maar we gaan natuurlijk wel voor de winst in Krakau en we zullen geen risico's nemen met mensen die pijntjes hebben of, of die op scherp staan. Maar verder is het natuurlijk gewoon een wedstrijd die, die we willen winnen en de Elf die het veld in gaan, die zullen dat ook zeker nastreven. Just stone. Tell me about it. Een meerderheid van de Tweede Kamer voelt er niets voor... Hey, uh, ...voor het... Uh, pardon. Voelt er helemaal niets voor het Internationaal Olympisch Comité... privileges en voorkeursbehandelingen te verlenen... ...als de Spelen in 2028 worden gehouden in Nederland. Dat bleek vanavond uit een reportage van RTL Nieuws. Aan de telefoon nu de voorzitter André Bolhuis... ...voorzitter van het uh, Nederlands Olympisch Comité. Goedenavond. Goedenavond. Wat is uh, uw eerste reactie hierop? Uh... Ja, ik heb het niet gehoord of gezien. Dat is jammer. Maar ja, dat is heel jammer. Ik, ik had wel een heel erg leuk uh, bijeenkomst... met een aantal oud-topsporters... voor de Fanny Blankens Koen-Trofee. Dus het, ik had een hele leuke avond. Wordt hij weer verstierd? Ja, die wordt weer... Uh, uh, op 12 december op het uh, gala... wordt hij weer uitgereikt. Maar ik heb ja. inmiddels wel iets van gehoord, ja. Ja. Ja, ik, ik, ik uh, vind het... Uh, een beetje uh, merkwaardig, eerlijk gezegd, dat we nu bezig zijn met iets wat zich heel misschien over 17 jaar zal voordoen. Ja. En dat we daar dan nu al een oplossing voor moeten vinden. Uh, ik denk dat er worden helemaal geen privileges uh, speciaal gevraagd Dus ik, ik begrijp eerlijk gezegd niet waar het precies over gegaan is. Maar als het gaat over uh, dingen die uh, IOC uh, wil hebben en wij niet kunnen leveren, ja, het, het, het, ik vind het erg onduidelijk. Nou, ja, het, gaat, het gaat er hierom dat uh, het, het, het IOC eist van Nederland dat er een aantal pri privileges uh, worden gegeven. Bijvoorbeeld een uh, belastingvrijstelling voor, uh, voor uh, IOC-leden, speciale rijstrook, daar gaan we weer. Uh, een beetje de eisen die de FIFA ook stelde aan Nederland uh, om het WK voetbal te organiseren. Ja, nou, de, de IOC-leden verdienen hier helemaal niks in Nederland. Dus hoeven ze denk ik ook geen belasting over te betalen dan. Uh, de, de, dus ik, ik, ik kan me er niks bij voorstellen, eerlijk gezegd. Uh, al helemaal niet over belasting betalen. Oké. Okay. Um, het is wel zo dat, uh, dat, dat de Kamer... Uh, mis een meerderheid in de Tweede Kamer nu zegt van... Goh, wij, willen, wij we hebben geen zin om, om allerlei, aan, allerlei eisen te voldoen... waaraan we niet willen en kunnen voldoen. Ja. Nou ja, die eisen... Uh, die worden helemaal niet gesteld. Dus ik, ik, ik begrijp eerlijk gezegd niet waar het over gaat. Ik heb wel iets gehoord dat er speciale uh, rijstroken ja. vrijgemaakt zouden moeten worden voor IOC-leden. Nou, dat is helemaal niet aan de orde... Uh, wat nee, voor atleten, voor atleten gereserveerde rijbanen, belastingvrijstelling voor het IOC en alleen officiële sponsors mogen reclame maken. Dat zijn de eisen die nu op papier staan. Ja. Nou, dat officiële sponsors reclame mogen maken, dat begrijp ik ook wel, want daar betalen zij ook voor. Dus dat zij dan ook reclame mogen maken, daar kan ik me iets bij voorstellen. Ja. Uh, en wat die speciale rijbanen betreft, uh, ja, ik... Uh, ik ben al twaalf keer op de Olympische Spelen geweest. En alle steden lossen dat op. Door 16 dagen tijdens de Olympische Spelen de spitsstroken beschikbaar te stellen aan de atleten. Zodat ze op tijd op hun wedstrijden kunnen komen. En dat doen ze weer. Omdat ze dan niet allemaal extra infrastructuur hoeven aan te leggen. Maar gewoon van de bestaande infrastructuur gebruik moeten maken. En ik denk eerlijk gezegd. Dat als wij uh, in 2028 in de gelegenheid worden gesteld om de Olympische Spelen te mogen organiseren. Dat het Nederlandse volk uh, eens in de 100 jaar gastvrij zal zijn om voor 16 dagen in de 100 jaar die spitsprook ter beschikking te stellen aan die atleten. Zodat ze op tijd om competities kunnen zijn. Nou, u Ik denk zegt, niet dat het een probleem is. U komt. zegt kortom, waar hebben we het over? Uh, nou ja, als de Tweede Kamer daarover praat, moeten we dat natuurlijk ja. respecteren. Het gaat ook een beetje om de stemming. Hè? Dan, dan heerst er kennelijk dus een stemming in, in, in de Kamer die, die, die een beetje negatief is. Die zegt van nou weet je, als het zo moet, laat maar zitten. Ja, en dat vind ik, dat vind ik natuurlijk ontzettend jammer. Want een Olympische Spelen mogen organiseren, dat is echt iets fantastisch. Kijk naar alle landen die dat de afgelopen decennia gedaan hebben. En ik denk dat wij als Nederlanders ontzettend blij zouden moeten zijn omdat dat de wereld ons gunt om dat een keer te mogen organiseren. En dat dan de focus van de wereld op Nederland is uh, een aantal jaren daarvoor en een aantal jaren daarna. En alles wat dat met zich meebrengt. Ik denk dat het Nederlandse volk ontzettend blij zou zijn als ze dat mogen doen. Maar, maar stemt het u niet treurig dat daar nu dus al, al, alweer typisch Nederlands wordt dan gezegd? Dat er nu allerlei stemmen op gaan van uh, we gaan het niet doen, we willen, dat, we willen die spelen eigenlijk helemaal niet? Ja, nogmaals, ik heb het debat niet gehoord... maar ik kan me haast niet voorstellen dat, uh, dat, uh, dat, dat de Tweede Kamer dat niet wil. De Nederlandse regering heeft zich achter het plan gesteld. De koningin heeft het uitgesproken in de troonrede. Uh, en ik ga er nog steeds van uit dat we straks in 2016 in een situatie zitten dat we tot de conclusie komen dat wij met Nederland dat heel graag willen doen. Omdat het ontzettend veel leuke en goede dingen aan Nederland... Ja, want dan wordt het beslist in 2016 oftewel in principe het volgende kabinet... dat moet het gaan beslissen of Nederland het wil binnenhalen, de spelen. Ja, in 2016 gaan we beslissen of we echt een bid uit zullen gaan brengen... wat dan in 2021 besproken zal worden. En in 2021 moeten we proberen dat het IOC zegt... Het zou fijn zijn als Nederland het wil doen. Is het überhaupt haalbaar voor Nederland? Uh, want, want er gaan toch ook verhalen dat Nederland het eigenlijk toch bijna niet kan krijgen... omdat we eigenlijk zo klein zijn. Ja, dat is een ontzettend misverstand. Want uh, Nederland is niet klein. En Nederland is groot in organisatie. Nederland is een geweldig sportland. Nederland is een kwaliteitsland. Als je ziet hoe wij het Europees kampioenschap voetbal hebben georganiseerd, wat een fantastisch evenement was waar iedereen van genoten heeft. En dat we de Olympische Spelen zouden mogen organiseren zal in dezelfde sfeer zijn. En Nederland kan dat absoluut organiseren. Als Nederland het wil, dan kan Nederland dat. Uh, absoluut. Als een land als Griekenland dat kon met 8 miljoen inwoners. Een land als Portugal, die een Europees kampioenschap met 6 miljoen inwoners. Waarom? En een land als Australië met 17 miljoen inwoners. Waarom zou Nederland dat, dat niet kunnen? Ik denk dat we onszelf ontzettend onderschatten. Nou, wellicht omdat de wil er misschien niet echt is. Keinlijk. Ja, en dat is jammer. En daar proberen we dus aan te werken de komende jaren. Wat gaat u eraan doen om, om, om die kamer een beetje op te poken? Nou, uh, we hebben nog heel veel jaren te gaan. En we gaan proberen eerst de Nederlandse bevolking te mobiliseren. En als we drie gemobiliseerd hebben... Hoe gaat u dat dan doen? Dan weet ik zeker dat de kamer er ook voor is. Hoe gaat u dat doen? Nou, dat gaan we doen... Door heel veel evenementen naar Nederland te halen. Dan gaan we gaan het WK Hockey organiseren, het WK Roeien, het WK handboogschieten... schieten. Het Europees Kampioenschap atletiek gaat naar Nederland komen in Amsterdam in 2016. We gaan samen met de stad Rotterdam proberen de Jeugd-Olympische Spelen te gaan organiseren. Dat is op het evenementenbeleid. Maar daarnaast gaan we sport ook heel veel in de Nederlandse samenleving verder brengen. Net heeft CWS besloten om sport in de wijk te gaan entameren. Daar is heel veel geld voor ter beschikking gesteld. We gaan proberen van Nederland echt een sportland te maken. En sport een grote bijdrage te laten leveren aan allerlei problemen. Gezondheidsproblemen, sociale problemen, ja. innovatie. En daar gaan we proberen ons land te mobiliseren. Dat wij samen zeggen, wij willen dat een keer gaan doen. Ik wens u erbij veel succes. Hartelijk dank. Bedankt voor uw reactie, André Bolhuis, van, uh, voorzitter van NOC NSF. Ja.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 19 en 30 jaar geleden kwam je uit. Don't stand so close to me van de police. Goed, we gaan uh, praten over het EK-voetbal. Morgen wordt namelijk de loting gedaan voor het EK. Deze zomer in Polen en Oekraïne. In Kiev is Arno Vermeulen en nu aan de telefoon. Arno, goedenavond. Jeroen, hoi, hoi. Uh, Nederland kan morgen als eerste uit de koken komen, begrijp ik. Maar dat wil niemand. Leg jij eens even uit waarom. <laughs> Nou, dat is niet het meest gunstige geval, ja. Eén bal is al heel belangrijk morgen in die loting. Die allereerste bal, die wordt gepakt, betekent in welke pool de ploeg die dan eruit komt ook, ook zit. Uh, dat is de, de b pool Dat betekent een pool in Oekraïne, in Garkiv. Uh, in uh, anderen zeggen weer Kharkov, maar laten we maar Kharkiv aanhouden. En het is niet heel gunstig. Uh, Nederland wil liever in Polen spelen om meer redenen. Daar komen we misschien al even op. Dus die eerste bal is van, uh, van belang. Ja. Dan ga je naar Oekraïne. Dus laten we hopen dat op die eerste bal uh, Spanje staat Dan is het een goed teken, dan is de volgende bal Nederland. En dan mag Nederland gewoon in uh, Polen spelen in uh, Gdansk. Want uh, wij willen niet in, uh, in, in Kiev zitten? Nou ja, weet je, wie zijn wij Haar natuurlijk? Klift, sorry. Ja, in Garkiv in zitten. Ja, wie zijn wij. Ik denk eerlijk gezegd dat het voor de spelers misschien niet zoveel uitmaakt. En het is natuurlijk wel het belangrijkste, want die zitten al in Polen. Nederland heeft een uh, trainingskamp in, uh, in Polen en zal zich uh, verplaatsen met een uh, vliegtuig naar of dus Gdansk of naar uh, Garkov. Uh, en en dat, dat maakt misschien niet zoveel verschil. Maar je moet je wel voorstellen voor de supporters, en Oranje is van de supporters, is dat wel erg belangrijk als je naar Polen afreist... Is een hele prettige stad. Er ligt een kuststrook vlakbij de Oostzee. Er kun je makkelijk aan hotels komen. Er kunnen de Oranjefans zich prima vermaken in de weken dat ze tijdens het EK daar zijn? Dat wordt wat lastiger in Oekraïne, in, in Kharkiv. Dat is een, een totaal andere stad, andere omgeving. Een groot probleem om naar goede hotels te komen. Het reizen is trouwens uh, wat lastiger. Uh, dus het is voor, vooral voor de fans te hopen dat het uh, de reis naar uh, Polen is. Uh, en nou ja, dat is 50% kans. En ik denk eerlijk gezegd dat uh, heel oranje toch ook wel wat opgeluk zal ademhalen als ze niet naar Kharkiv uh, hoeven te gaan. Ja. Ja, jij bent nu in Oekraïne, in Kiev, want daar is de ja. loting morgen natuurlijk. Wat heb je daar aangetroffen? Wat voor stad, wat voor land is dat? Nou ja, de stad Kiev is uh, wat opvalt als je hier één dag bent, is in ieder geval uh, ontzettend druk. Het verkeer in de, in de stad uh, uh, ja, is eigenlijk zo gegroeid de afgelopen jaren dat je er bijna niet doorheen komt. Uh, verplaatsen in de stad kost ontzettend veel tijd. Het is natuurlijk een, een, een grote stad, de hoofdstad van, uh, van Oekraïne. Het ziet er best internationaal uit. Maar natuurlijk, ja, je kunt er een sausje overheen doen, maar de, de, de achtergrond, de historie van zo'n stad, van zo'n land... Twintig jaar geleden nog communistisch kan je natuurlijk niet helemaal wegpoetsen en dat, dat zie je. En dat zie je ook aan de plaatsen bijvoorbeeld waar, de, waar de loting is. Een prachtig gebouw uit het communistisch tijdperk. De, de, de groene wat verschoten stoelen en er staan er heel veel van in, in grote rijen. Er zullen ongetwijfeld partijbijeenkomsten geweest zijn in, in een ver verleden beetje verveloos, een beetje gedateerd met veel marmer en van die uh, ontzettend lelijke vitrage die je eigenlijk nergens meer in uh, Europa kunt <laughs> vinden. Maar hier hebben ze dat dan ook. Nou, er wordt natuurlijk van alles aan gedaan om daar morgen een beter plaatje van te ja. maken. Dus dat wordt een beetje opgeflirt met uh, een bloemetje hier en een, en een paar vlaggen daar. En uh, daar waren ze vandaag nog druk mee bezig, allemaal op het laatste moment. Uh, maar nog belangrijker natuurlijk, hoe het eruit ziet, kan je daar ook uh, goed je werk doen? Nou ja, voor de televisie zijn er wel handicaps. Daar was iedereen al een beetje bang voor. Vooral natuurlijk straks als we naar het Europees Kampioenschap gaan. Ik zal een voorbeeld geven. Er komen hier heel veel televisiewagens heen. Van die satellietwagens om uitzendingen te verzorgen. Morgen in bijna alle landen van Europa. Je laat jezelf inrijden uit wat voor landen ook. Wij doen dat bijvoorbeeld uit Zwitserland. Nou, die wagens die werden allemaal bij de Pools-Oekraïnse grens uh, tegengehouden. En die moesten daar tien uur stilstaan. Dat is daar de regel. Dan moet je bovendien nog iemand inhuren die ter plekke een beetje gaat te onderhandelen. Een beetje papieren op pad gaat. En dan na tien uur, op zijn minst, mag je pas uh, verder rijden. Dat is natuurlijk lastig. Uh, veel landen kwamen hier pas vandaag op het allerlaatste moment aan. Ze moesten al hun kabels nog trekken. Want het kan alleen vandaag. Morgen kun je niet al te veel meer doen. En dan denk je toch van ja, als je nu je van je goede kant wil laten zien als Oekraïne. Hè, er is best wat scepticis in Europa. Uh, kunnen ze dat daar wel, Polen en Oekraïne. Dan zorg je ervoor dat dit soort dingen uh, niet gebeuren. Maar blijkbaar hebben ze dat nog niet onder controle. Want daar wordt veel over geklaagd. En je herinnert je vast nog wel... AZ pas, hè, met die reis uit, uh, ook uit Kharkiv, ja. die kregen toen een half vliegtuig mee met kerosine. Eh, moesten in Bulgarije nog weer een, uh, een landing maken om daar het vliegtuig verder aan te vullen om naar Nederland uh, te mogen. Ja, later kwamen excuses uit Oekraïne, maar ook AZ was daar niet blij mee. Dus uh, ze hebben nog wel wat te doen de komende maanden, vooral in dat opzicht. En verder is ook wel bekend in deze beide landen, de infrastructuur, de, de wegen zijn, zijn slecht... En dat betekent, het verplaatsen gewoon binnen die landen kost ontzettend veel tijd. Wordt daar nog hard aan gewerkt, zoals dat meestal gaat, met zo'n groot toernooi... dat er in de laatste maanden voor zo'n toernooi nog hè, van alles gebeurt? Nou ja, kijk, je stadion uh, kun je nog op het laatste moment uh, afmaken. Maar dat ziet er wel vrij goed uit. Je kunt het plein voor het stadion nog net op tijd uh, uh, geplaveid hebben. Je kunt de bomen er wel neerzetten. Maar je kunt niet een hele land van een nieuwe asfaltlaag uh, voorzien. Uh, althans, niet van de wegen. En dat halen ze ook niet. Dat is echt onmogelijk. De wegen zijn vaak uh, ja, 70 tot 80 kilometer per uur uh, te bereiden. En uh, het, het is zelfs ook eigenlijk wel onmogelijk om je tussen die twee landen makkelijk te verplaatsen. Vooral met dus technische wagens. Dat uh, levert je dan wel heel veel uh, tijd verlies op bij de douanes. En dat betekent ook wel extra kosten met zich mee. Je zult vaak in beide landen moeten zorgen... ...dat je die straalwagens bijvoorbeeld hebt staan... ...en niet dat je voortdurend heen en weer kunt rijden... ...terwijl je wel natuurlijk in beide landen echt veel moet voetballen. Dus het geeft wel wat vertraging. Nederland deed natuurlijk ooit in 2000 een met België. Maar ja, daar had je al die problemen niet. Dat waren ook veel kleinere landen. De afstanden waren veel kleiner... Of het nou allemaal zo handig is om dat EK hier uh, en in Polen te verspelen... Uh, daar moeten we wel een klein vraagtekentje achter zetten. Ik, ik hoor inderdaad al wat, wat scepticis in je stem. Uh, ook al, want uh, de infrastructuur is niet best, zeg je. Uh, en, en de afstanden zijn enorm, hè? Ja, die zijn echt uh, enorm. Je moet eigenlijk vanuit gaan dat je alles, uh, alles vliegt. Uh, je praat echt steeds uh, over afstanden van, van duizend uh, en meer kilometers. Uh, in Oekraïne is dat natuurlijk ontzettend uh, vier uh, speelplaatsen in zo'n land. Verdeeld ook echt over het hele land. Dat is natuurlijk geografisch aardig gedaan. Maar dat betekent dat je niet even van, uh, van Lviv naar Kiev kunt rijden. Dat is uh, praktisch eigenlijk wel onmogelijk. Dus er zal tijdens dit kampioenschap, maar dat geldt trouwens ook voor Polen wel hoor, door iedereen, ook door, door supporters... De, door de volgers zal er ontzettend veel gevlogen moeten worden van het ene naar het andere uh, stadion en de plaatsen waar gespeeld wordt. En als je bijvoorbeeld de Oranje kijkt, hè, die hebben ervoor gekozen om, om in Krakau het kampement op te slaan. Ja. Dat is niet eens een speelstad. Nee. Dus die zullen altijd vanuit Krakau, vanaf het vliegveld daar, uh, maar dat wordt altijd wel goed geregeld rondom Oranje, zullen ze naar alle plaatsen dan, die acht plaatsen, moeten, moeten vliegen. Nou, waarom heeft Oranje daarvoor gekozen dan? Om, om niet in een speelstad te gaan zitten? Nou, om, om, ze hebben dat omgedraaid. Zij wilden per se daar zitten in Krakau. Ze hadden daar een, een, een prima stadion om uh, te kunnen trainen. Het gekke is, Krakau is geen uh, speelplaats, uh, heeft eigenlijk alles voor, maar ja. om een of andere politieke reden zijn ze gesneuveld. Maar er is een goed stadion waar ze kunnen trainen. Er is dus een vliegveld. Uh, ze hebben daar prima hotels gevonden. En ze zijn ook niet de enige. En Nederland heeft er vaak een goede neus voor om op de beste plek te zitten. Want ook de Engelsen gaan zich in uh, Krakau uh, onderbrengen. Uh, ook zij kiezen er dus voor om niet in een speelstad te zitten... En en dan maar gewoon met de vliegtuig te reizen. Dat is Hans Jorisma, hè, die dat allemaal regelt voor. Uh, dat is Hans Jorisma. Ja. Uh, hoe ja. gaat het morgen allemaal, Arno? Uh, een enorme delegatie uit Nederland en uit de rest van Europa? Of valt het mee? Nou, in Nederland is met een, uh, met een man of zes ze uh, afreizen. Want die vertrekken pas uh, morgenochtend. Bed uh, van Marwijk. Maar gevaarlijk. Met dus. de baas van de KNVB, uh, Kees Jansma en uh, Jorisma en de anderen. Uh, die komen dus uh, morgenochtend. Uh, en ook Marco van Basten is hier, uh, want men heeft een aardige geste gedaan door van alle kampioenen van het uh, van alle uh, kampioenschappen die ooit gespeeld zijn, om daar een uh, speler van uit te nodigen en uh, namens het team van 88 van Oranje dat won, komt uh, van Basten. Uh, ook morgen denk ik naar, uh, naar hier, naar Kiev... is hij een van de genodigden en staat hij op een prachtige lijst. Hè? Zinedine Sidaan komt hier naartoe. Uh, Peter Smeichel zag ik vandaag al in het hotel zitten bij ons. Uh, Panenka natuurlijk, Antonin Panenka... De, de man van de penalty in 76 toen Tsjechoslowakije kampioen werd. Breitner, uh, Gianni Rivera, ja voor de voetballiefhebber. Ja. Uh, zou je bijna met je handtekenboekje even morgen door de zaal moeten? Oké, okay, uh, Arno, uh, tot, tot slot... De loting zelf, wanneer is die en hoe komen we erachter hoe Nederland het gaat doen? Ja, tussen uh, 6 en 7 is die, uh, is die loting. Uh, naar Nederland zit natuurlijk in pot 1, dat weten we. Tegenstanders die, die komen uit pot 2, 3 en 4. En het slechtste scenario zal ik maar eens even schetsen. Sportief althans het, het slechtste. Natuurlijk wel heel leuk, maar Nederland zou inderdaad tegen Duitsland kunnen komen. Zou tegen Portugal kunnen spelen. En bijvoorbeeld tegen Frankrijk. Die drie landen kunnen zich eventueel bij Nederland voegen. Ik zeg dat wel de al Pool een... des Doods, Arno. <laughs> ja, dus een, <laughs> dat is die alweer. Ja, laten we, ja, we eerst zijn. moeten er echt een keer een andere naam voor ja. vinden, Jeroen. Maar uh, ja, het, het is wel de Pool des Doods. En als we geen betere synoniem hebben, dan houden we daar voorlopig nog maar even. Op. Uh, ja, veel makkelijker kan het misschien als je denkt van nou, Engeland is zonder Rooney in de poolfase er dan maar bij. Uh, Geef ons dan bijvoorbeeld uh, Zweden uit pot 3. Daar moeten we toch normaal gesproken, behalve in, in, uh, in, in, in die uh, laatste wedstrijd dan, maar daar moeten we toch van kunnen winnen. En dan uit pot 4 uh, Ierland. Ja, wel heel leuk luk. dat we ja. terug zijn op een EK. Sure. Oké, okay, nou, uh, we gaan het kijken. We, we kunnen het zien op Nederland 1, neem ik aan, en hier ook op radio 1 te horen natuurlijk. Arno, dankjewel. Graag gedaan. In 2010 haalde, het team haalde een groot deel van de zwemwereld opgelucht adem. Sindsdien zijn de zwempakken namelijk verboden. De zwempakken met teveel drijfvermogen. Met die pakken zijn onwaarschijnlijke wereldrecords gezwommen. Die records staan nog. De pakken zijn dus verdwenen. Maar de ontwikkeling van die zwempakken ging gewoon door natuurlijk. En gisteren presenteerde 14-voudig Olympisch medaillewinnaar Michael Phelps een nieuw pak... Volgens fabrikant Spido is voldaan aan alle eisen, alle zware eisen van de FINA, de Internationale Zwembond. Sebastiaan Verschuren heeft het pak uitgeprobeerd en aan verslaggever Martin Vriesma vertelt hij zijn ervaringen. Um, nou ja, het nieuwe pak uh, ja, het is gisteren uitgekomen, gisteren, ik heb er een paar maanden geleden al mee gezwommen. Um, ja, het, is, het is gewoon uh, uh, weer een jammer, weer, uh, in dit geval ook een, uh, een bril en een badmuts uh, erbij, uh, erbij. zowel een beetje als drie als drie-eenheid uh, uh, ja, naar buiten brengen. Um, ja, de broek zelf die is iets, zit iets uh, dichter bij je navel en iets dichter bij je knie. Dus ja, je hebt iets, ze hebben iets meer stof zeg maar, gebruikt om, uh, ja, om een broek van te maken. Uh, stof is iets dikker, op sommige plekken is het iets dikker, op sommige plekken iets dunner volgens mij. Uh... En wordt het daar dan niet meteen gevaarlijk? Vroeger hadden we de discussie rubber, textiel, rubber mocht niet. Als je dit zegt, materiaal dat weer dikker is en misschien meer drijvend vermogen heeft... gaat het dan weer niet in de fout? Ja, weet ik niet. De FINA heeft het gewoon goedgekeurd. Dus ja, naar mijn weten, ja, als de FINA het goedkeurt, dan is het gewoon goed. en is het binnen de richtlijnen. Um, ja, ik heb er verder ook niet zoveel verstand van dat ik uh, kan zeggen of het, uh, het te veel rubber lijkt. Maar ik had het in mijn handen en volgens mij is het gewoon, uh, het is gewoon textiel. Dus uh, ja, als de FINA het goedgekeurd heeft, zal het wel goed zijn. Wat is er zo revolutionair aan die bril en, en, en de, de badmuts? Uh, wat ze mij toen vertelde, is dat ze uh, alle... Um, Ruimte, zeg maar, alle, alle ribbels wilden ze weghalen, dus die, babmus, die is echt helemaal, ja, zit helemaal over je hoofd heen, zeg maar, als in dat er geen uh, ribbels uh, tussen komen. En die bril die is heel erg, ja, die zit echt tussen je wenkbrauw en je, en je wang in, dus het is echt plat. Uh, waar je bij de huidige bril dus gewoon nog hier een randje hebt zitten en hier een randje. Ze zeggen dat ze daar heel veel uh, um, ja, winst mee kunnen opleveren met weerstand, uh, weerstandsvermindering. Um, ja, en toen ik er in, in het water dook met dat pak en met, die, uh, of met al die spullen aan, toen, toen voelde ik ook wel van nou, dat, is, dat, dat het wel heel lekker zwom. Dus ik ben wel. Uh, ja, ik, heb, ik, nogmaals, ik heb echt nou, misschien 10 minuten mee gezwommen. Dat, dat, was, heel, dat was heel lekker. Nou, ik ben wel uh, naar 1 januari wel heel erg benieuwd. Uh, dan gaan we natuurlijk uitgebreid testen. Ja, over precies een maand gaat het grote testen dus beginnen. Maar wat gebeurt er daarna? Komen we dan weer in dezelfde discussie terecht als een paar jaar geleden. Toen was niet duidelijk waar een pak aan moest voldoen. Volgens zwemtrainer en technisch directeur van KNZB, Jacco Verharen, is dat nu wel duidelijk. Nou, Ik heb het zelf nog niet gezien. Uh, maar het is tegenwoordig zo. Uh, dat hebben we bewerkstelligd. Dat alle pakken, voordat ze goedgekeurd worden, uh, uitvoerig worden gecontroleerd... Op wat wel en niet mag, dat gebeurt in Lausanne, in Zwitserland. Dat gebeurt door de FINA. En als dat pak is goedgekeurd, dan is er eigenlijk niks aan de hand. Wat zijn momenteel van de FINA de eisen? Waar moet een pak aan voldoen? Nou, dat is heel specifiek, maar het gaat om... om er moet een bepaalde hoeveelheid water- en luchtdoorlaatbaarheid zijn. De vorm is belangrijk. De... de uh, je ja, ja, mag geen drijfvermogen hebben, het aantal dubbele lagen wat erin zit is voorgeschreven. Nou, een hele rits aan eisen die ervoor zorgen dat, dat, dat we te maken hebben met eerlijke concurrentie. Uh, dus dat het eigenlijk niet uitmaakt welk pak je aan hebt, uh, uh, wat een fabrikant ook beweert. Maar als het aan die eisen voldoet, dan uh, voldoet het aan de norm en dan is het prima. Toch zegt Verschuren, die heeft ermee getest. Op sommige plekken is het wat dikker, op sommige plekken is het wat dunner.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 Uh, dat ze iets revolutionairs hebben. Nou, het zou best wel zo kunnen. Als ze eenmaal op de markt zijn, dan gaan wij ze ook testen. En dan gaan we uiteindelijk bepalen in wat voor pakken we gaan zwemmen. Maar er komen ook nog andere fabrikanten. Dus dit gaat nog wel even door. Het is ook niet uniek... Uh, het, is, het is in het Olympisch jaar, dan presenteert eigenlijk elke zwemfabrikant zijn nieuwe materialen. En dat doen ze natuurlijk zo revolutionair mogelijk. En ja dat mag, zolang het binnen de grens is, is wat mij betreft uh, helemaal in orde. jacques Verharen, tot zover de reacties op de zwempakken. Zometeen een sportieve vooruitblik op het uh, Open NK zwemmen. Eerst terug naar NCD, want uh, naast uh, gevoetbald werd er vanavond ook nog afscheid genomen daar in het oosten van het land van Brian Ruiz. Hij is al een paar maanden vertrokken naar Fulham, de tegenstander van vanavond. Maar nu werd er dan een momentje gevonden om de Costa Ricaan eens flink in de Tense bloemen te zetten. Over enkele ogenblikken gaan we beginnen met het afscheid. Supporters, soms, soms komt er in het leven een mens voorbij die door iedereen in het hart gesloten wordt. Een exceptionele, bescheiden, professionele en integere voetballer. We hebben het over onze Brian, Brian Ruiz. Voorzitter, dat waren hele mooie woorden. Voor Brian? Ja, maar is, ja mooie woorden. Ik bedoel, het is een. Uh... Een weergave van uh, hoe Brian is. Ja. Is het met een dubbel gevoel dat u afscheid van hem neemt? Ja, ontzettend. Ik neem u even mee. FC 20 PSV, 66. Brian komt in het veld bij 0-0. Stadion op de post Eindresultaat 2-0. Ja! Jurie Mulder, nemen we vanavond afscheid van iemand die eigenlijk helemaal niet gemist kan worden? Nou, iedereen is, is uh, misbaar. Niemand is onmisbaar. Zelfs Ruiz? Nou, Ruiz is wel, uh, ik denk in de laatste uh, ja, decennia, van, als je kijkt, de laatste decennia, we, uh, de, de beste spelers van uh, Twente, dan hoort hij daar zeker bij. Ja, dus uh, dat is, uh, het is altijd fantastisch om zo'n voetballer in je, in je ploeg te hebben. Tegenak de kampioens! Hij is al een paar maanden weg. Krapt u zichzelf nog wel eens achter de oren? Van, oh, mag ik hem nou maar nooit laten gaan? Nee, want uh, ik bedoel, uh, we hadden hem jaar ervoor beloofd... dat als hij echt een club zou hebben die uh, dit geld zou betalen... dat hij dan mocht gaan. Nou ja, ik denk dat je altijd moet houden aan wat je met de speler afspreekt. Maar als je met Brian iets afspreekt, dan hou je er dubbel aan, hoor. Want uh, hij houdt zich ook altijd uh, aan als hij beloft. Dus uh, ja, wij zeker. Brian! Brian! Dat het nu eventjes de laatste weken iets vlakker gaat qua prestaties. Is dat iets wat een gevolg kan zijn van het gemis van zo iemand? Nou, dat kan, dat zou kunnen, ja. Maar het is wel weer zo dat je, dat je, uh, dat je ook uh, als uh, dat, dat een uh, gegevens is in de voetbalerij. Dus uh, en dat je daar niet te lang bij moet gaan stilstaan. En, dat wij, en in ons geval is dat zo dat wij dan gewoon nog heel veel andere hele goede voetballers uh, hebben. Nou, ik denk dat het zeker te maken heeft met Roeies. Kijk, we moeten het niet dramatisch overdoen. Maar je mist natuurlijk... Een speler als Ruiz mist denk ik iedere ploeg in Nederland. En, uh, en ook Voelum zal hem op termijn gaan missen... als hij uh, eenmaal de vorm heeft die, die je moet hebben voor de Premier League. Nee, iedere ploeg zal zo'n speler missen. Nou, dan zingt dan weken in, in, in de omgeving... Uh... De naam Tadis in de ronde, ja, is, is, zou dat een gelijkwaardige vervanger kunnen zijn? Ja, maar Tadis is denk ik onhaalbaar voor ons. Ik bedoel, in Nederland, uh, kijk, we hebben het toen geprobeerd. Het ja, was kort dag toen, hè? Jawel, maar die dagen, die, uh, of die bedragen, ja, die zullen wij toch niet meer uh, kunnen betalen. En, uh, want die zijn veel hoger dan wat wij toen dachten dat ja. we wilden betalen. Maar ja...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 Brian Ruiz, ze hebben een mooie herinnering aan hem, daar in Enschede. We gaan schaatsen, Wouter Oldeheuvel. Hij werd de afgelopen week bedolven onder de reacties. Jaren schaatst hij al, maar vorige week in Astana... won Oldeheuvel, voor het eerst een wereldbekerwedstrijd. Op de 1500 meter nog wel verzoeg hij mannen als Groothuis en Davis. Oldeheuvel was altijd die degelijke best of the rest. Maar wie weet verandert dat. Steven Dadebout sprak met Wouter Oldeheuvel. Wat kun je afleiden uit een laatste 100 meter op een 1500 meter? Nou uh, niet heel, ja, of je de snelheid er nog in hebt zitten of niet, of je vertraagt of, uh, of je maakt nog snelheid. Ja. Heb jij die van vorige week al teruggezien bij jou, die laatste 100 meter? Ja die heb ik uh, wel even gezocht hè, op internet ik ik, en ik heb hem teruggezien. Dus uh, ja, In ieder geval zat bij mij de snelheid nog zeker in het einde. Het uh, zag, zag er gewoon imposant uit? Nou ik vond zelf, nee, zag het zelf gewoon goed uit. Ieder geval. Het was een. Goede ja, goeie, goeie opbouwende rit en uh, ja, tactisch slim gereden tegen, uh, tegen de tegenstander. Maar ik heb dan over die laatste 100 meter. Uh, bijvoorbeeld even nazi van Stefan Groothuis gelegd, nazi van Johnny Davis gelegd. Van alle, alle grote mannen op de 1500 meter. En dat zag er dan toch wel heel anders uit. Iedereen ging daar kapot. Ja, ik denk dat je daar, vooral als een laatste 100 meter, kun je het verschil ziet tussen een all rounder en een sprinter. Uh, ik denk dat. Uh, Um, Bukko en Skobreff en ik uh, dezelfde dus, dus laatste ronde allemaal hadden. Mm. En daar zie je toch wel verschil tegenover een uh, Davis uh, Groothuis, Nuis ook. Uh, je bent al zoveel jaren met dat schaatsen bezig. Um, en dan sta je nu voor het eerst op het hoogste schavot. Zoals ze dat zo mooi noemen. Ik kan me niet voorstellen dat, dat je daar zo nuchter onder blijft als je nu doet uh, voorkomen. Ah, ik, ben, ik ben zelf ook nuchter in ieder geval. Dus uh, nee, ik, ja, tuurlijk. Uh, ik kwam er echt... Uh, nou, na mijn is ook niet geloven dat ik die 500 meter won. En, ja, kijk, misschien ben ik wel heel uh, ja, terugnemen nu, maar ja, ik, ik ging gewoon uit van mijn eigen klas. Uh, ja, nu, nu is er wel iets in mijn hoofd ook omgegaan van, ja, kijk, het, het lukte wel namelijk. Was deze race perfect, perfect na de omstandigheden? Ja, zeker. Na nou, omstandigheden zeker perfect. Uh, ik, had ook, uh, ik wist dat ik uh, buiten zou starten tegen Brian Hansen... En dat wist ik al gelijk na in, in, in, uh, Tjareminsk. En ik dacht, nou, nu, nu is wel mijn uh, dit moet wel mijn rit worden in ieder geval. Uh, ik hoopte uh, ja, met alles een stukje op hem voor te liggen. En die race had ik zo ook al bedacht in ieder geval. En uh, ja, daar heb je continu ja, de, de, de race in de hand. En uh, met de opening uh, gingen we gelijk. En uh, ja, daarna continu een stukje voor op hem. En je hebt continu dan. Ja, grip op de race en ja, dan, dan rij je wel uh, ja, heel goed. Nou goed van, van het woord ommekeer wil jij dus niet zoveel weten. Uh, aan de andere kant kun je misschien zeggen dat om een ommekeer er ook al een beetje is geweest. Uh, omdat je nu blessurevrij bent in tegenstelling tot, tot de voorgaande seizoenen. Ja, dat is in ieder geval sowieso een ommekeer. Ja. Uh, uh, ja, een hele zomer pijnvrij en uh, ja, vanaf het begin goed kunnen trainen. Dat is, uh, ja, dat is lang, ge lang geleden in ieder geval. Ja. Hoeveel extra levert je dat in zo'n seizoen op? Nou, ja, in ieder geval, je begint begin het seizoen uh, in ieder geval vrij en vrij in je hoofd. ook uh, Niet dat je uh, ja, stress hebt van een blessure of naweeën van een blessure. De afgelopen jaren, je bent, je bent nu 25 jaar trouwens, hè? Ja, klopt. Je bent, je bent al een tijdje bezig. Ja, en, in, en nog maar 25 jaar. Ah. Heb je wel eens gedacht van, ja, nou ja, uh, de absolute beste word ik toch nooit meer laat maar. Ik, uh, ik gooi die dingen uit het raam. Nou, niet zozeer zo, op, op zo'n uh, zo wijze. Maar uh, nou, niet allebei kijken schaatsen, omdat ik het ook heel, uh, heel mooi vind. En het vooral trainen en het, het kapot gaan. En uh, kijk, de, de beste worden, ja, dat streef je na. En hoe lang dat duurt, dat weet je niet. Een van jouw begeleiders, Geert Kuiper, die, die, die zei vanochtend in de Volkskrant... ja, deze overwinning roept ook meteen weer vragen op over... ja, wat is al de Olde Heuvel nou, een allrounder? Of uh, misschien moet hij zich wel gaan specialiseren op de 1500 meter... Ja, kijk, ik ben een allrounder en natuurlijk uh, uh, vroeger was het, uh, was het uh, vaak houden op 500 meter en dan kwamen mij afstanden. Maar ik moet denk ik toch een uh, allround toernooi, ja, uh, moet ik de basis leggen met de 505. En dit jaar heb ik wel in ieder geval uh, de 500 meter ja, stukken verbeterd dat ik ja, daardoor ook uh, gewoon meteen meedoe. Maar blijf jij daaraan vasthouden aan het allrounden? Of misschien wel in de komende jaren op weg naar Sochi... wil jij je meer gaan specialiseren? Heb je daarover nagedacht? Nou, ik heb niet zozeer over nagedacht in ieder geval. Uh, kijk, uh, allround toernooi zijn gewoon super mooi. En ik, ik hou er ook van om, om ze te rijden. En uh, dat zijn wel de wedstrijden gewoon als het Olympisch seizoen uh, ja, er niet is. En tuurlijk, uh, maar, kun... maar in een, in een ja, Olympisch kun... seizoen? Ja, natuurlijk kun je de, je, ja, je geld op, uh, op een, een afstand zetten. Maar... Ja, dat, uh, daar denk ik niet dat, dat je daar in, in de algemene basistraining niet heel veel voor uh, moet, hoeft te veranderen wat we nu doen. Zin de morgen? Ja, ik ben er klaar voor. Zeker. Dus uh, je bent zo goed als je laatste wedstrijd, dus we gaan ervoor. Ja, Wouter over oldeheuvel Hij rijdt morgen in de voorlaatste rit tegen de Canadees Danny Morrison. De 1500 meter wordt afgesloten met de rit tussen Stefan Groothuis en de Amerikaan Shawnee Davis. Spektakel genoeg dus, ongetwijfeld. We gaan weer zwemmen. De Nederlandse zwemtoppers breiden zich voor op het Open NK. Dat zei ik net al. Het begint op 2 december in Eindhoven. Een toernooi met een sterk deelnemersveld. Een internationaal sterk deelnemersveld zelfs. En bovendien, het ONK is het eerste kwalificatietoernooi voor de Olympische Spelen. De dus zijn de belangen groot voor de oranje zwemmers. Een bijdrage van Edwin Cornelissen. We beginnen met 400. 100 borst, 50 rug. Dan 450 benen, 100 armen, 50 benen, 50 armen, 100 benen, 50 armen. Veel plezier. Jacco, hey je geeft de instructies hè, voor de training. Uh, hoe werk je nou toe naar zo'n toernooi? Is het uh, zwaar trainen of juist niet? Uh, nou, we, we, we hebben zeg maar uh, de afgelopen drie weken hebben we zo'n beetje de zwaarste periode tot nu toe gehad. En wat we nu langzaam doen is afbouwen. Dus we gaan juist wat minder doen. Uh, maar het voornaamste is dat ze volgende week uitgerust aan de start uh, verschijnen. En als je het niet erg vindt, ga ik nu even een trainingsopdracht geven. Uh, goed, midden. gaat twee keer 300 doen. Je kunt uh, erbij lezen. Zelf uh, je individuele opdracht. Goed bewegen, goed keren, goede ligging. Veel plezier.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 In kort is het 2x200, 1 keer armen, 1 keer slag. Daarna 5 keer 200, 2 keer armen, 2 keer slag. Zo dus makkelijk, goede controle, goede keerpunt. Heel veel plezier. Hey Sjaco, je hebt daar de startlijsten dus een beetje bij de hand hè? voor ja. het uh, ONK ja. en het deelnemersveld. Ja, je somde dus ja. zo wat op. Ja, het is uh, waanzinnig goed. Uh, ik liet net even de 100 vrije mannen zien. Waarbij de nummer 3 van de wereld, de nummer 5, de nummer 8, Sebastian Verschuren, uh, erbij is. Oud-wereldkampioen Filippo Magnini onder andere. Dus, dus een waanzinnig deelnemersveld. Op, op EK-niveau of beter. Jaco, Verharis en uh, zwemmers zijn er bijna klaar voor. Een uh, overzicht geef ik u van de gespeelde wedstrijden in de Europa League vanavond. In Poel K, de groep van FC Twente, won Wiesla Krakau de uitwedstrijd bij Odense met 2-1. Twente won thuis met 1-0 van Fulham en is dus groepswinnaar. Uh, Michael Meij stond bij Wiesla thuis in de, in de basis. En de Polen hebben nog een kansje op de volgende ronde. Dan moeten ze zelf van Twente winnen. En Fulham mag in Londen niet verliezen van. niet winnen van Odense. Poel J dan, Schokke 0-4 tegen Steaua Boekarest 2-1. Slaasjan Huntelaar speelde de hele wedstrijd, maar scoorde niet. Dat was wel een van de voorbereiders van de 2-1 van Raul González. AEK, Larnaca, Maccabi, Haifa werd 2-1. En bij Larnaca stonden Hofland, Van Dijk, De Klerk en Linse in de basis. Schalke is door naar de volgende ronde. De overige drie maken allemaal nog kans om met de Duitsers mee te gaan. Haifa heeft zes punten, Steoa en Larnaca hebben bij allebei vijf punten. Dan groep L. Daarin is na anderlecht ook locomotief Moskou. Definitief verzekerd van de volgende ronde. De Russen wonnen met 3-1 van Sturmgraad. En AEK Athene tegen Anderlecht werd 1-2. En Anderlecht heeft alle wedstrijden nog gewonnen. Einde van deze langslijnen de zijn trouwens nu nog meer wedstrijden aan de gang. Kijkt u daarvoor op teletekst pagina 814. Ik zei het al, einde van deze langslijn. Morgen melden we ons weer. In ieder geval tussen 6 en 7 met de loting voor het EK Voetbal. Dan weten we tegen wie Oranje speelt volgende zomer in Polen en Oekraïne. Hierna met het overmorgen gepresenteerd door Chris Keijne. Wat mij betreft een hele fijne avond. Dag.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 Dit is Radio 1.